U luistert naar Moeder, Kind, Vader, een drieluik over ouderverstoting, geschreven door Joep Sander, gespeld J-O-E-P-Z-A-N-D-E-R, uitgegeven door Rela Publishing, te De Deventer, in het jaar 2004. Dit boek is een vervolg op het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context. Dit boek telt 79 pagina's. Het wordt gelezen door Ghislain Duchâteau. Dit boek heeft drie niveaus. U kunt navigeren op deel hoofdstuk en voetnoot. De paginanummers zijn direct toegankelijk. De verzamelde noten vindt u aan het einde van het hoofdstuk.